In boekraad met het NOS Journaal. Noodweer heeft in het zuiden van Frankrijk geleid tot overstromingen. De regio Alt-Maritim wordt getroffen door herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen om binnen te blijven. In de omgeving van Nice zijn volgens Franse media acht mensen vermist geraakt. Twee van hen waren naar het dak van hun huis gevlucht... maar spoelden weg toen dat huis bezweek onder de kracht van het water. Twee weken voor verkiezingsdag zijn in Nieuw-Zeeland de eerste stembureaus al opengegaan. Net als drie jaar geleden krijgen de Nieuw-Zeelanders de gelegenheid om hun stem eerder uit te brengen bij de parlementsverkiezingen. Toen deed bijna de helft dat. De verwachting is dat het aandeel dit keer nog hoger ligt vanwege de coronapandemie. Premier Ardern, die volgens de peilingen afstevend op een tweede termijn, heeft haar stem al uitgebracht... en riep haar landgenoten op dat ook voor de verkiezingsdag te doen. President Trump is in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn coronabesmetting. Hij liep zelf over het gazon van het Witte Huis naar de helikopter die hem naar het ziekenhuis bracht. Volgens het Witte Huis gaat het om een voorzorgsmaatregel en zal Trump een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Verschillende media melden dat de Amerikaanse president lichte koorts heeft. In een korte video zegt Trump zelf dat het erg goed met hem gaat. Zijn dokter zegt dat Trump een experimentele behandeling met antilichamen heeft gekregen. In de Groningse plaats Grijpskerk is een vrouw van 57 op straat doodgestoken. Massaal opgeroepen hulpdiensten hebben haar lang gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Een 36-jarige man is vanwege de steekpartij aangehouden. Hij komt uit het nabijgelegen Zuidhoorn. Over de aanleiding van de steekpartij heeft de politie niets bekendgemaakt. Het weer? De komende dag in het midden en zuiden wat mot regen. In de namiddag en avond klaart het daarop en gaat het in het noorden harder regenen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS-Journaal. Zin, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu de nacht. Not for your love.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 Zal het licht uitgaan Begrijp dan waarom ik zo heb gedaan